11 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Eerste Kamervoorzitter De Graaf vindt het geen probleem... als het nieuwe kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Hij heeft dat gezegd tegen verkenner Kamp...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 Brabantse veeboeren overtreden op grote schaal milieuregels, blijkt uit een onderzoek onder veehouderijen in Noord-Brabant in opdracht van Provinciale Staten. Van de ruim 600 veehouderijen die gecontroleerd zijn, houdt ruim de helft zich niet aan de opgelegde milieuregels. Bij 38 van die bedrijven werden zware overtredingen geconstateerd. Zo hadden deze boeren geen of te kleine luchtwassers in de stallen die de uitstoot van gevaarlijke stoffen moeten verminderen. De meeste stallen die de milieuregels overtreden... staan volgens het onderzoek in Asten, Os en Veghel. In Eindhoven heeft een vrachtwagendief een ravage aangericht in een woonwijk. De dief reed vannacht hard met de vrachtwagen door een straat. Er ramden daar minstens 13 geparkeerde auto's... twee lantaarnpalen en een verkeersbord. Er is niemand gewond geraakt. Wie er achter het stuur zat, weet de politie nog niet. De vrachtwagen is vlakbij teruggevonden, maar de bestuurder was al gevlucht. De wagen bleek te zijn gestolen in Limburg. Dan het weer. Veel stapelwolken en enkele buien. De temperatuur stijgt tot 18 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Morgen wordt het met 16 graden nog wat frisser. Het is dan bewolkt. Af en toe zon, maar ook geregeld een bui. ANWB Verkeersinformatie met op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. een file van 5 kilometer tussen Knopentenhokt en Eersel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.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 de gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen. Een beetje een andere printjesdag dan normaal. Want naast de presentatie van de jaarlijkse begroting. is er ook de formatie van een nieuwe regering aan de gang. En de VVD en de PVDA nemen daarbij het voortouw. Maar in het koffertje van de minister van Financiën zit het Lenteakkoord. Zijn begroting waar de VVD voor was en de PVDA tegen. Wat zal er straks van dat Lenteakkoord overblijven? Daarover praat ik met de medearchitect van dat akkoord, de financieel specialist van D66, Wouter Koolmees. Moeten we zielige Spaanse zwerfhonden vooral in Spanje achterlaten of onze grenzen ervoor openstellen en ze hier asiel verlenen? Daarover straks een verhitte debat. En burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht wil meer vrijheid van het Rijk. Weg met de vele regels en voorschriften. Zo kan er meer maatwerk worden geboerd aan de burgers. Bent u nieuwsgierig geworden? Surf naar de gids.fm. Dan moet het nu echt afgelopen zijn met de wantoestanden... in het Amsterdamse taxivervoer. Al sinds de liberalisering in 2000... regent het klachten over malafide taxichauffeurs. De nieuwe taxiewet moet eindelijk uitkomst gaan bieden. Aan de telefoon Bas Vos, hij is vicevoorzitter... van de koepelorganisatie KNV Taxi... en oud-directeur van de taxicentrale Amsterdam. Meneer Vos, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Er is al zoveel geprobeerd om de problemen met taxis... en vooral ook taxichauffeurs in te dammen. En dit keer gaat het wel lukken, verwacht u? Ja, dat zou best eens kunnen. Waarom dan? Uh, nou, wat, er, wat, wat je dus eigenlijk probeert terug te krijgen... dat is een loyaliteitsbeginsel. En die nieuwe wet die zit zo in elkaar... dat je alleen nog maar in, uh, in de grote steden mag rijden... als je lid bent van een overkoepeling... met een vergunning van de gemeente. En als je je misdraagt, dan kan de gemeente die vergunning intrekken. En dat betekent dat alle andere chauffeurs ook op straat staan. Dus dat betekent dat je weer een stuk sociale controle terugkrijgt. En dat ontbreekt nu volledig. En hoeveel leden moet zo'n overkoepeling hebben? Uh, in, uh, in Amsterdam 100 en in Den Haag 30. En wat zijn er precies de problemen waar die nieuwe verordening een eind aan gaat maken, de nieuwe wet? Nou, wat, wat er natuurlijk uh, continu misgaat is dat er chauffeurs zijn die uh, de klanten gewoon uh, geld uit hun zak troggelen voor een, uh, een kort ritje 20 euro vragen. Of die de stad niet kennen, of die nauwelijks Nederlands spreken, uh, of die uh, de, de routes helemaal niet kennen. Dus je ziet bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat nog herinnert, die doodslag in, uh, een paar jaar geleden op het Leidseplein. Dat was een Haagse chauffeur. En Dus er komen, in het weekend komen er allerlei gelukszoekers van buiten Amsterdam komen. Amsterdam binnen yeah. uh, en kennen de hecht op sterk en uh, willen alleen maar zeer snel geld verdienen en weer verdwijnen. En dat mag dus niet meer volgens de nieuwe wetgeving. Is dat afgelopen? Ja, de nieuwe wetgeving. Maar goed, er gebeurt altijd wel wat. Op het moment dat er een nieuwe wet is ingevoerd, natuurlijk. Waarom bent u er nu zo van overtuigd dat dit de oplossing is voor al die wantoestanden? Nou, omdat, omdat deze, deze wet tot stand is gekomen. op uitdrukkelijk medeverzoek van de, de bona fide taxiondernemers. En het Amsterdamse taxiplatform, bijvoorbeeld, waar ik voorzitter van ben. daar zitten 85% van alle taxiondernemingen in Amsterdam in. Dus daar heeft de gemeente ook een, uh, ja, een hele een stevige gesprekspartner En als we natuurlijk met 85% hetzelfde belang dienen... dan moet, uh, en ik denk dat de misbruikmakers... dat zijn er niet meer dan een procent of vijf... die moet je er anders uit kunnen krijgen. En zijn er voorbeelden in landen om ons heen... waar het wel goed werkt, ondanks de liberalisering? Ja, het is in, die liberalisering is in alle... Alle landen is die volstrekt verkeer uitgepakt, alle grote steden, er is dus de prijs omhoog gegaan, de kwaliteit naar beneden en het aantal klachten enorm toegenomen, behalve in Nieuw-Zeeland. En daar hebben ze dit, dit systeem toegepast. Dus we hebben het gewoon in feite hebben we het gekopieerd van Nieuw-Zeeland. Dat had de minister destijds bij de invoering ook al kunnen weten, natuurlijk, of niet? Nou, daar is uitdrukkelijk voor. Waarschuwd destijds. En, uh, maar ja, goed, dat uh, <laughs> ja zere wegen en ook die van de politiek zijn ondergrondelijk. En wanneer gaat nou uh, die nieuwe wet, CQ, in Amsterdam die nieuwe verordening in? De nieuwe verordening, de bedoeling is dat die ingaat op 1 november... En dat die, dan is er een half jaar de tijd om je aan alle voorwaarden te voldoen. Want het is heel streng. Hè? In Amsterdam is het bijvoorbeeld zo dat elke chauffeur die moet met een, een, een volgsysteem door zijn centrale te volgen zijn. Dus als er iets gebeurt, dan kan je via de centrale altijd achterhalen op welke tijd welke chauffeur waar was. Dus dat betekent dat je wel enige voorbereiding moet doen. Dus die centrales die moeten dat soort systemen gaan, uh, gaan aanschaffen. En dan krijgen ze de tijd voor tot 1 april volgend jaar. En dan is die definitief uh, in werking. Dus tot die tijd kunnen alle chauffeurs nog in gang gaan? Uh, ja, dat is dat, ja daar, kan, daar kan ik geen nee op zeggen. Ja. Ja, dat is, dat is absoluut zo. Dat is natuurlijk, kijk, we probeert het te voorkomen en ook de gemeente die probeert natuurlijk om via handhaving te beletten. Maar de jongens die zijn zo ongelooflijk gewiekst. Uh, en en in het weekend rijden er in Amsterdam drie keer zoveel taxi's als door de week. Dus ik bedoel, dan weet je het wel natuurlijk. Meneer Vos, hoe zit het met die elektrische taxi's naar Londens model? Komen die dan nog? <laughs> Er rijden er vijf van in Amsterdam rond het ogenblik. Ik hoor ze niet, maar dat klopt ook, ja. Nee, dat klopt. Ja. Nee, dat is ook de bedoeling. En uh, volgende week is de, de, de volgende uh, de release, dus zeg maar, waar alle uh, kinderziektes die bij de eerste vijf in uh, het eerste jaar naar voren zijn gekomen, verholpen zijn. En als dat goed is, dan gaan ze, worden ze industrieel gebouwd. Ja, want daar bent u een voorstander van. Sterker nog, u bemoeit zich ermee. Ja, behoorlijk. Bas Vos, hij is vicevoorzitter van KNV Taxi. Dat is een koepelorganisatie. Met dank. Akkoord. De Scenario In Den Haag, langs de route waar zo meteen de gouden koetsen langskomt, staat verslaggever Jan Peels. Jan, is er al wat volk? Ja, er is zeker volk. Er staat hier een hele school uit werkendam. Jongens, laat het even horen. Hoi, uit werkendam. Jezus, wat een stille kinderen ja, zijn dit. Hoe is het ook mogen? Wat? Werkendam. Precies, werkendam. Wat daar we komen ze vandaan. En Jan, dan dat moet je toch... ook afspreken van tevoren. Ja. Moet je zeggen, als ik zeg, laat eens even horen, dan moeten jullie heel hard roepen. Laat eens even wat horen. Hey! Hey! Felix, als jij het regelt, dan lukt het altijd wel, hè? Dan sta je, sta je daar nog met, met, met andere mensen. Ja, zeker, zeker. Ja? Want we staan op een bijzonder plekje, want hier komt de stoet normaal gesproken nooit langs. Dus aan, eh, want over het klein rijdt normaal gesproken de Gouden Koets niet. Uh, en uh, ja, deze school die komt wel vaker. Maar hebben jullie de, de koets wel eens goed uh, bekeken? Hebben jullie dit wel eens gezien? Uh, ja, uh, op school hebben we wel eens uh, een film gekeken van de koets met uh, de platen erop. En daar staan allemaal donkere mensen op, hè? ja. Wel eens opgevallen? Uh, nee. nee. Want Iedereen kijkt allemaal naar dat, naar dat goud op die koets. Had u het wel eens gezien? Ja, ja dat was bekend. Ja, dat is ja. bekend. Ja, vorig jaar heeft mevrouw Biekman daar extra aandacht voor gevraagd. Mevrouw Biekman is van het landelijk platform Slavelei Verleden. Ja, u heeft wel wat teweeg gebracht. Hè? Ja, dat klopt. En dat hebben we gedaan. Omdat we vonden, zeker in het kader van het internationaal VN-jaar... wat vorig jaar is geweest dat we aandacht moesten vragen voor de zaken die nog steeds uh, refereren... naar uh, het Nederlands slavernijverleden en uh, kol kolonialisme. Zo, so, uh, dat is eigenlijk een van de redenen geweest om deze zaak uh, op die wijze aan te pakken. Precies, en vorig jaar was daar veel uh, commotie om... want ja, uh, er werd verwezen naar uh, ja, toch het mindere fraaie verleden van Nederland. U wilde eigenlijk ook die platen eraf hebben. En toen is er van alles gebeurd, want zelfs uh, minister-president heeft er wat over gezegd. Ja, minister-president Rutte heeft geroepen, uh, bizar. Wie zwaar om ze eraf ja, te krijgen? Het, het was beter geweest dat hij, dat hij gezegd had van ja, mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland zijn ook burgers van Nederland. zijn ook me, mensen waar, waar ik mij zorgen over moet maken. Dus uh, ja, het, het was een, een hele ongelukkige uitspraak. En wat wij uh, nu vinden, is dat uh, aandacht moest, uh, moet komen. We hebben heel veel reacties gehad. Uh, ook van wetenschappers, maar ook van beeldende kunstenaars die het hebben aangeboden. Uh, dat als er een nationale prijsvraag zou worden uitgeschreven... dat ze bereid zijn om met een alternatief te komen. Oké, okay, alternatief... maar daar komen we zo. Want u wilt eigenlijk inderdaad iets anders dan de platen die er nu op staan. Dat is correct, dat is correct. Maar ja, het hele jaar, u, vorig jaar heeft u dat aangezwengeld. U, u wilde daar een discussie over losmaken. Is daar iets van gekomen? Nou, er is heel veel uh, discussie geweest op Facebook, uh, getwitterd, op, uh, via de e-mail. Ja, maar, maar hier maar, in de maar, Tweede maar, Kamer waar vlakbij ja, staan. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik denk dat de Tweede Kamer... Die hebben nog uh, een uh, hele lange weg te gaan. Ja, ja echt. De politici, uh, er is echt politieke wil en politieke moed voor nodig... om racisme, of laten we zeggen, de effecten van uh, de racistische ideologieën... tot aan de wortel aan te pakken. Heeft u daar ooit over nagedacht? Dat inderdaad die platen die dan op die uh, gouden koets staan... dat er, dat er racisme achter zit? Ja, uh, wel een vervelend verleden zit erachter. Ja? Maar het is, aan de andere kant staat het op de koets... en uh, hoort dat ook bij de koets, zeg maar. En het vertelt iets over het verleden... Wat Nederland heeft. Waar we, wat mij betreft, ook niet trots op zijn. Ja, precies. Ja, niet, niet trots op zijn, maar het is het verleden. Zou het eraf moeten? Nee, ik denk het niet. Het is een stukje van ons verleden en dat wordt ook verbeeld op de koets. Ja, dat is natuurlijk nou, weet wat ik... wat ik vind? In Duitsland is, is bijvoorbeeld de nazi-periode ook een stukje van het verleden. Maar Duitsland heeft wel gezegd, alles wat refereert aan het nazi-regime, bijvoorbeeld dus de, de, de, de, de kruisen en de nazi ja, het daar dan, naar de vlaggen, mm -hmm. die moeten uit het straatsbeeld verwijderd worden. Wij zeggen, wij zeggen oké, okay, goed, uh, als het inderdaad tot een stukje verleden uh, uh, moet uh, leiden, zet hem dan in een museum, zet daar informatie bij, en dan, en dan uh, kan, kan je door middel van brochures, et cetera, mensen bewust maken over dat verleden. Want u wilt maar niet daar niet, meer, mee, niet mee, mee geconfronteerd worden? Nee, natuurlijk niet. Ik wil daar niet mee geconfronteerd worden. Ik wil niet geconfronteerd worden dat uh, onze voorouders op die manier worden. want het is... is, is, is uh, Vooral omdat deze uh, activiteiten als misdaad tegen de mensheid zijn verklaard. Ja, kunt u zich en... dat voorstellen? Ja, ergens wel als je dat verleden kent, zeg maar. Maar tegelijkertijd denk ik dat je het als een kans kunt zien om uh, het bespreekbaar te maken. Ja, juist, en dat is natuurlijk zo'n dag als vandaag. Juist deze afbeelding heeft uh, de afgelopen dagen in mijn klas gediend... om te spreken over de slavernij. Dus ja. dat is alleen maar heel mooi, denk ik. Ja, dat wil zeggen mooi om erover te praten. Ja, maar, weken, niet, dan wordt erover gesproken. maar niet mooi dat de koning koningin in, in rijdt. Want u moet zich voorstellen... Heeft u het idee dat Obama in deze koets zou meerijden? Mandela in deze koets zou meerijden? Nee, ik vind het gewoon schandalig. En daarom wilt u dus schandalig. dat kunstenaars... een de... kunstenaars en andere printer erop gaan, uh, gaan maken? Ja, dan moet hij er eerst wel af, natuurlijk. Uh, dat wil zeggen eraf, in een museum. En dan vervolgens een, een, een, een paneel dat de multiculturele samenleving van Nederland uitbeeldt. Is dat niet mooi? Dat, dat zou prachtig mooi? zijn, inderdaad. En wat we in ieder geval vandaag nog kunnen zien... Ja, uh, vandaag staat hij er nog wel op, dus jongens, let goed op wat je vandaag voorbij ziet komen. Hè? Ja, dat zal ik vooral doen. Genieten van vandaag, van Koninginnedag. Af, pardon, Prinsjesdag natuurlijk. Sorry, Prinsjesdag. <laughs> ja, dat zullen we echt doen, ja. Jan, ik kom zo bij je terug. Okay. <laughs> Dan heb je vast wel meer mensen die langs de route staan te kijken... naar de komst van de Gouden Koets. Want die komt eraan, zonder twijfel. Anastasia, die brengt een mengsel van soul, pop en rock. En dat noemt ze Sprock. En nou begint dit nummer niet echt sprokkerig. Maar straks sprokt het eruit. Sick and Tired. is is Maar zo klinkt ze niet, Anastasia. Over een paar uur rolt de Gouden Koets door de straten van Den Haag... en vanmiddag wordt het houten koffertje de kamer binnengedragen. En in dat koffertje de begroting volgens het lenteakkoord. In Den Haag zit D66-kamerlid Wouter Kolmees, een van de architecten van het akkoord. M meneer Kolmees, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dat moet een speciaal moment zijn. Vandaag deze Prinsjesdag voor u. Ja, toch wel. Omdat het, uh, het lenteakkoord inderdaad in de, in de miljoenennota terugkomt. Uh, dat uh, daarmee de begroting voor 2013 uh, uh, wordt gepresenteerd. Dan was er een koopkrachtverlies aangekondigd door dat lenteakkoord van drie kwart procent. Nou, dat is vandaag opnieuw nieuws. Maar het was toen al in mei bekend. Ja, klopt. Kan er nog wat veranderd worden als een nieuw parlement dat zou willen? Want er komt straks een nieuw parlement natuurlijk. Ja, in theorie kan dat wel. Uh, uh, de, de, bijvoorbeeld VVD en Partij van de Arbeid zouden samen uh, kunnen besluiten om, om maatregelen terug te draaien. Alleen de grote vraag is wel hoe ze dat gaan betalen. En als ze dat doen, moeten ze dat dan weer eerst even aan de Europese Commissie voorleggen? Of het allemaal goed is? Of als ze maar binnen die 3% blijven, dan is het goed? Ja, als ze binnen die 3% blijven, is het goed. Uh, ik ga er ook vanuit dat de VVD ook, uh, zich houdt aan de afspraken van de 3%. Uh, dus dat, dat betekent dat er een alternatieve dekking moet komen... voor uh, eventuele maatregelen die teruggedraaid worden. Een van de beoogde regeringspartijen was toen niet bepaald enthousiast. Uh, ben leider de aanleider Diederik Samson daarover toen? Het is een slecht akkoord omdat het de verkeerde route uit de crisis neemt. Om, doordat je juist nu de lasten van gewone gezinnen verhoogt, door hun woonwerkverkeer duurder te maken, door de zorg duurder te maken, door hun boodschappen duurder te maken, en doordat je de woningmarkt met een verkeerde hervorming op slot zet, vererger je de recessie, verleng je de recessie en vergroot je de werkloosheid. En hoe stevig is die begroting dan? Nou, dat is, moet de komende weken blijken. Maar ik denk dat het heel ingewikkeld wordt om uh, uh, grote maatregelen... zoals bijvoorbeeld de btw-verhoging of de reiskostenvergoeding... om die er helemaal uit te schieten. Die btw-verhoging gaat in oktober al in, toch? Ja, klopt. Die zal door de beide kamers heen. Door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer heen. Gaat 1 oktober in. En het is bovendien ook 4 miljard. Dus als je die maatregel terug wil draaien... zul je voor 4 miljard aan alternatieve maatregelen moeten nemen. Maar dan gaat die sowieso in oktober in. En dan uh, gaat hij er in mei misschien weer uit. Als die 4 miljard gevonden wordt, Maar dan zitten we er toch een half jaar aan vast. Ja, minstens denk ik. Uh, bovendien, 4 miljard is echt heel veel geld. Uh, en als je dat terugdraait, dan zul je toch elders de lasten moeten gaan verhogen... de belastingen bijvoorbeeld op arbeid moeten gaan verhogen om dat te financieren. Dus daar zitten we wel aan vast de komende tijd. Ja, als, uh, als we uh, serieus werk willen maken van het terugdringen van het begrotingstekort... en uh, ja, uiteindelijk naar begrotingsevenwicht willen streven... dan, dan uh, zul je dit soort maatregelen moeten nemen. En hoe geloofwaardig is het dan als Samson hier toch mee gaat regeren? Dan heeft de heer Samson wel wat uit te leggen, ja. Want de afgelopen maanden is er forse kritiek geweest op het Lenta-akkoord... vanuit de Partij van de Arbeid. En uh, ik ben benieuwd hoe dat de komende weken gaat lopen uh, aan de formatietafel. Wat verwacht u? Eerlijk gezegd verwacht ik wel dat uh, uh, het begrotingstekort uh, 3%, dat dat wel het maximum is uh, voor de VVD. Uh, het zou kunnen dat, dat onderdelen nog aangepast worden, maar dan zullen er toch alternatieven tegenovergesteld moeten worden. En dat doet linksom of rechtsom doet toch pijn. En ook de VVD schrijft in het verkiezingsprogramma tenminste heel vaak dat die en die maatregel uit het broodingsakkoord moet worden teruggedraaid. En dan gaat het van natuur tot infrastructuur, van WW tot pensioen, van groen tot hypotheekrente en hoe zit het met de forensietaks bijvoorbeeld? Al dat soort zaken, die worden volgens de VVD terug, uh, teruggedraaid. Kan dat? Ja, We hebben een paar weken geleden een discussie over de langstudeerboete gehad. Ook D66 is tegenstander van de langstudeerboete. We willen hem ook uh, terugdraaien. Maar het lukt er niet om overeenstemming te bereiken met alle partijen... of met een meerderheid in de Tweede Kamer... om dat op een alternatieve manier te dekken. En dat wordt de discussie de komende weken ook over de, de, de BTW-verhoging... over de reiskostenvergoeding, over allerlei andere maatregelen uit het akkoord uh, Je moet toch dat, dat, dat geld ophalen om het begrotingstekort terug te dringen. En als je kijkt naar de, de verkiezingsprogramma's van de Partij van de Arbeid en de VVD... zit er natuurlijk ontzettend groot Verschillen in uh, hoe, de, hoe de dekking kan, kan plaatsvinden. Dus je ziet geen enkele ruimte? Ik zie wel wat ruimte, uh, uh, maar zeker op de korte termijn. 1 januari moet de begroting ingaan, hè? dus uh, uh, we hebben nog wat drie maanden de tijd of 2,5 maanden de tijd om het zowel door de Tweede Kamer als door de Eerste Kamer uh, te wijzigen. Hoe snel zou dat kunnen gaan eigenlijk? In theorie kan het heel snel. In theorie kan het bij wijze van spreken bij de begrotingsbehandeling... kan er een amendement uh, worden ingediend of een nieuwe wet worden ingediend. En dat kan uh, door de Tweede Kamer worden aangenomen... en dan door de Eerste Kamer worden aangenomen. Ja, Hoeveel hoe tijd kunnen. gaat erover? Nou ja, een aantal maanden denk ik wel. Uh, twee maanden uh, verwacht ik toch wel uh, minimaal. Dus dat redden ze nooit meer voor 1 januari. Nou, dat is ook de reden waarom wij in het voorjaar hebben gezegd... Van, nou, de verkiezingen zijn op 12 september. Uh, dan wordt het heel erg ingewikkeld... om nog een begroting voor 2013 in elkaar te draaien. Vandaar dat we in, in, in het voorjaar onze verantwoordelijkheid hebben genomen... voor die begroting van 2013. Juist omdat we aanzagen komen dat het heel lastig zou worden... om nog op tijd uh, de, de benodigde wetten uh, door de Kamers te krijgen. Maar stel, er wordt buitengewoon voortvarend geformeerd... en er zit een VVD-PVNA kabinet eind oktober. Zou er dan nog iets kunnen worden aangepast? Ja, dat kan. Dat kan. Dan uh, is er namelijk een, een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Dan moeten we wel nog langs de Eerste Kamer, waar dan uh, geen meerderheid is, zoals u weet. Uh -huh. uh, maar in theorie zou dat kunnen. Alleen, nogmaals, ik, ik denk dat het wel heel ingewikkeld gaat worden, omdat je toch wel een alternatieve maatregel moet hebben om het, om het gat te dekken. Nou, je kan bijvoorbeeld denken aan een leenstelsel dat gaat om studeren. Ja, dat, dat, dat kan pas echt 2016, 2017 geld gaan opleveren. Omdat je uh, uh, zo'n sociaal leenstelsel alleen kan invoeren voor nieuwe gevallen. Tenzij je uh, ook de bestaande studenten uh, aan wil slaan. Maar volgens mij wil geen enkele partij wil dat. Nou, dan moet je toch iets doen aan de hypotheekrente dat zou ik ook heel verstandig vinden. Alleen daarvoor geldt ook dat al die maatregelen... een hele geleidelijke uh, ingroei hebben. Dus dat het heel geleidelijk uh, pas, pas, pas geld gaat opleveren. Dus ook dat uh, is geen oplossing voor 2013. U zit eigenlijk helemaal geen oplossing, of wel? Nee, Of je, wil u het niet zien? Ja, je kan natuurlijk... In, in, in, in, bij de belastingen kan je schuiven. Maar uh, linksom of rechtsom gaan mensen dat wel voelen in hun portemonnee. Uh, en dat is het, denk ik het eerlijke verhaal wat u verteld moet worden. En vanaf morgen zit er een... Uh, een nieuwe Tweede Kamer. Zonder regering is er een vacuüm of vanaf overmorgen eigenlijk. En in de campagne bleek al dat het draagvlak voor sommige maatregelen weg is. Hè? Die, die forensetaks noemde ik al. De langstudeerboete. Staat u nog voor uw handtekening? Of valt er straks met u ook over van alles en nog wat te praten? Nou, We hebben altijd gezegd, wij staan voor onze handtekening. We hebben met, met open ogen een akkoord gesloten. Uh, dat het akkoord geldt totdat er een nieuw kabinet is. Of zit. Uh, dus uh, wij zullen uh, ons aan onze afspraken houden. En wat is er eigenlijk gebeurd met het crisistrief voor de hoogste inkomens... die extra belasting waar zo trots op is? Hè? De hoogste belastingschijf die in 2013 alleen in dat jaar wordt opgehoogd van 52 naar 54 procent. Uh, dat zit, als het goed is, in het belastingplan dat vanmiddag wordt gepresenteerd door de minister van Financiën. Dus we gaan even uh, kijken vanmiddag of dat inderdaad is opgenomen in de plannen voor 2013. Verwacht u nog nieuwe maatregelen van het demissionaire kabinet in, uh, in zijn begroting? Eerlijk gezegd niet. Uh, misschien wat in, in, de koopkracht, uh, uh, in het koopkrachtpakket... maar dat zijn allemaal hele technische details. Uh, voor, qua grote maatregelen verwacht ik niks meer. Helemaal niks? Nee, ik denk dat het lenteakkoord gewoon de basis is voor, uh, voor de begroting 2013. Uw partij heeft gewonnen in de verkiezingen. Hoe wrang is het dat D66 niet aan de onderhandelingstafel mag zitten in eerste instantie? Nou, het is, het is overduidelijk dat de twee partijen een, een, een meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Eh, VVD en de Partij van de Arbeid. En het belangrijkste wat er nu moet gebeuren is denk ik dat die twee partijen eh, de verschillen die ze hebben gaan overbruggen. Dus eh, de bal ligt eh, bij VVD en de Partij van de Arbeid. U wilt voorlopig niet meer regeren? Nou, als je de afgelopen woensdagavond de, de, de uitslagavond hebt gezien... was het de heer Rutte die zei, uh, we gaan verder op de koers die we hebben ingezet. Terwijl de heer Samson zei, van het roer moet helemaal om. Dus daar zit dan wel wat verschil uh, tussen die twee partijen. En ik denk, in de eerste instantie moet daar overeenstemming over worden bereikt. En wat verwacht u dat er gaat gebeuren? Worden dat allemaal zouteloze compromissen... of wordt dat echt het uitruilen van uh, principiële standpunten? Ik hoop dat er een, een, een ambitieus hervormingsgezind kabinet gaat komen. Want dat hebben we nu echt nodig. We hebben al, uh, al sinds 2006 eigenlijk op belangrijke onderwerpen. zoals bijvoorbeeld de woningmarkt, de hypotheek en het maar ook op de arbeidsmarkt. hebben we stilstand. En dat kunnen we niet nog een kabinetsperiode veroorloven. Dus ik hoop dat er uh, positief wordt uitgereld. Dat er met, met uh, elan uh, zo'n stabiel kabinet komt. Gaat u met vier van de vijf partijen verder overleggen? Vier van de vijf Koenloes-partijen, zou ik maar zeggen, de lentepartijen. Uh, waarover overleggen? Nou, over de, de koers die we gaan volgen en de positie die we gaan innemen ten opzichte van het nieuwe kabinet. Nee, Als hoor. dat er komt, hoor, VVD en PvdA. Nee hoor, we gaan onze, onze eigen koers varen. D66 is altijd een constructieve partij geweest. Dat hebben we ook in het voorjaar laten zien. We zijn bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen. Maar tegelijkertijd vinden we ook een aantal dingen ontzettend belangrijk, zoals die hervorming op de woningmarkt en de arbeidsmarkt. En ook een pro-Europese uh, koers van, van Nederland. En dat zijn voor ons belangrijke eikpunten om het nieuwe kabinet op te beoordelen. Kortom. De begroting die vanmiddag uit het houten koffertje komt, die is van het lentakkoord. Die is voor 90% van het lentakkoord. Ja. En die andere 10%? Dat is het beleid wat al door uh, uh, het kabinet Rutte uh, in, in de stijgers was gezet, wat nu gewoon wordt uitgevoerd. Dus uh, uit het regeerakkoord van 2010. Heeft u nog iets bijzonders aan, meneer Koolmees, voor vandaag. Uh, nee, ik heb gewoon een wit overhemd en een blauwe das aan. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen nog. Meer van verslaggever Jan Peels op de route van de Koninklijke Koets in Den Haag. Na de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal. De eerste Kamervoorzitter De Graaf vindt het geen probleem als het nieuwe kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dat zou het geval zijn bij een kabinet van VVD en PvdA. De Graaf heeft tegen Verkenner Kamp gezegd dat de Senaat heel pragmatisch is en de rechtmatigheid en uitvoerbaarheid van wetten beoordeelt, ongeacht het zittende kabinet. In de Belmar kunnen onveilige situaties ontstaan... door de veranderende werkomstandigheden van bewaarders. Sinds de invoering van een nieuw rooster... is er geregeld te weinig bewakingspersoneel in de gevangenis... zegt vakbond Afakabo FVV. En ook sluiten diensten niet goed op elkaar aan. Brabantse veeboeren overtreden op grote schaal milieuregels. Provinciale staten hebben ruim 6.000 bedrijven laten controleren... en ruim de helft houdt zich niet aan de opgelegde milieuregels. Bij 38 boerenbedrijven werden zware overtredingen geconstateerd. En Microsoft waarschuwt voor een beveiligingsprobleem in de internetbrowser Explorer. Daardoor kunnen hackers de computer overnemen. Het probleem zit in de versies 7, 8 en 9 van Explorer. En op computers die draaien op XP, Vista en Windows 7. Microsoft hoopt binnen een week een versie van Explorer te kunnen presenteren waar de bug is uitgehaald. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Een file op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens... door een ongeluk staat tussen knopen de hoogt een eersel 4 kilometer file... en is de linkerrijstrook dicht. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. Zielige Zuid-Europese honden moeten net als mensen... ook ons land binnen mogen komen. Of niet? En hoeveel vrijheid moet de gemeente krijgen van het Rijk? In ieder geval meer, vindt de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen. Johnny deed met Pour moi la vie va commencer. Hij is er nu ongeveer 69. En toen is dat zo, wat zal die geweest zijn? 16, 17, 18, 19, Pour moi la vie va commencer. En revenant dans ce pays.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 ik zit naar de clip te kijken van uh, Pour moi, La Viva Commerce van Johnny Holiday. Die moet zijn ingekleurd. En bovendien uh, rijdt hij daar te paard samen met andere cowboys. Het moet in de Camargue zijn, denk ik, ergens in, in, in Zuid-Frankrijk dus. En toen hij dit zong... Dat was in het jaar, uh, toen het een hit werd, moet ik zeggen, dat hij 20 werd. Dat was een ongelooflijk lange tijd geleden, 63. En nog steeds langs de route van de Gouden Koets in Den Haag... ...stadverslaggever Jan Peels. Jan, op Jan ja, zie op... je al wat komen? Nou, ja, er lopen al wat mensen over de route. Hier van de Lange Houtstraat, uh, zo richting het plein. En dan gaan ze naar het... Uh... Uh, ja, uiteindelijk de ridderzaal toe. Sommige mensen met een prachtig uh, oranje dasje heb ik al gezien. En, maar hier staan een paar prachtige koninginnen ondertussen al. Met een zilveren kroontje op met oranje erbij. Jullie hebben er ja. echt wat voor gemaakt. Ja, ja, ja, ja. We hebben gewoon even ons best gedaan om uh, iets heel leuks te zoeken. En dat hebben we bij een euroknallerzaakje gehaald. Dus, wat? Uh, dit, dit is maar een ja, euro, weet maar je wel? Ja, dit is maar een euro. Dus zo, ja. het ziet er prachtig uit, ja, het glittert het en een het glint. Het geld passen natuurlijk, hè? Een beetje let op het geld. Dat, uh, met die crisis ja, moet je toch ja, even uitkijken tegen. Ja, want we hè. weten allemaal natuurlijk al dat het uh, niet vrij opstaat wat ja, ja. betreft. Ja, we de hebben de wel met heel een heel lekkere mooie kop op, hoor. Dat, oh, wel. dat dan weer wel. Ja, dat weer wel. Ja, ja, maar zo'n hele prinsjesdag hoeft eigenlijk niet veel te kosten. Voor nee, helemaal niet. Nee, nee. We komen op de fiets. En het was 12 kilometer fietsen en uh, regenpakken aan. En hier ja. gaan lekker gaan Regenpakken doen? aan zelfs. Ja, nou, wij ja, het is en is het, een is, is het een jaarlijks uitje? Nee hoor. Het kwam zo in ons op. Normaal werken we op dinsdag. hè? Maar we hebben een dagje ja. vrijgenomen. Ja. Ja. Maar, en, dan... en niet iedereen mocht vrij. Dus wij zijn er met z'n tweeën. <laughs> en dan komen jullie natuurlijk voor de pracht en de praal. Maar ja, het gaat natuurlijk ook over ons land. En je had het al over. Van, ja, iedereen moet een beetje kalm aan doen met de bezuinigingen. Ja. Is dat dan iets wat meespeelt? Nee, nee. Het is alleen maar leuk? Nee, het is alleen maar leuk. Ja, ja, we gaan alleen maar kijken omdat we leuk vinden om de koningin een keer in het echt te zien. Want dat ja. wordt de eerste keer dus? Ja, voor mij wel. Ja, voor mij wel. Voor jou niet, hè? Voor mij niet. Ik ben tien jaar geleden ook keer geweest. Ja? ja, echt lang geleden. En ja, dan gaat het natuurlijk altijd over wie is de populairste van het koningshuis? Ja, toen was het... Uh... Ik zat Beatrix er nog in en nu vind ik het wel weer leuk om Maxima te zien. Ja, he, dat is nee, het, he. Ik ga voor Willem hoor, he. ik ga echt voor Willem. Nee, ik, eh, Maxima vind ik wel leuk, maar nee, ik ga echt voor Willem. Ja. Jullie komen nu uit de buurt, waar komt u vandaan? Uh, uit de Betuwe. Uit de Betuwe? Waardenburg. Waardenburg, ook helemaal speciaal gekomen dus vandaag? Uh, met groep 8. Met dochters erbij die prachtige hoeden op hebben? En klasgenootjes groep 8 is hier vertegenwoordigd. Want het is ja. belangrijk voor de kinderen om ja, dit te zien? Ja, en dat is traditie. Ieder jaar gaat groep 8 uh, naar Prinsjesdag. Vanuit Waardenburg elke keer? Ja. ja ieder zijn jaar ze warnenburg. daar erg koningsgezind? Uh, een groot deel wel. Een uh, behoorlijk gedeelte is bij ons op het dorp uh, koningsgezind, ja. ja. Toch een uh, behoorlijke groep mensen die toch wel... Uh, en wat doen zijn. jullie aan uh, Prinsjesdag, al op school ook? Uh, daar zijn ze voor, uh, voor die tijd al uh, wel mee bezig op school met onderwerpen uh, mm. en... Uh, ja, ook vanwege dat het nu met de verkiezingen plaatsvindt, wordt alles bij elkaar getrokken. En zo zijn ze daar al een paar weken voor die tijd op school mee bezig. Ja, oké. Wat weet jij van Prinsjesdag? Wat is het eigenlijk? Weet Ja, kijk, daar hebben we het al. Maar je komt voor de Gouden Koets? Ja. En er wordt ook een troonrede voorgelezen, hè? Over hoe het met het land gaat. Ja. Ja? wat weet je daarvan? Um, dan gaan ze de wetten van, uh, die uh, het jaar ingesteld worden voorlezen. Oké, okay. heel knap. De wetten die ingesteld worden dit jaar? <laughs> ja, dat zijn nog vele. <laughs> en de bezuinigingen natuurlijk, hè? Dat heb, heb je dat natuurlijk ook wel wat van meegekregen? Ja. ja wat, wat moet er op bezuinigingen worden, wat jou betreft? Um, minder geld aan onzinnige dingen uitgeven. Onzinnige dingen? Zoals? Um... Ja, dat is ja. een moeilijke vraag, hè? Ja. <laughs> huh? Nieuwe dingen kopen als het niet nodig is? Ja, Als het nog niet versleten is. Ja? Ja? Niet meteen die iPhone 5 weer bestellen. Nee, nee, nee, nee. Rustig. niet meteen weer een nieuwe telefoon uh, kopen als, als, je nog, als je het nog goed doet, bijvoorbeeld. Maar dat, dat kun je dus op, op voor jezelf kun je dat doen, maar dat zou de regering dus ook moeten doen wat jou betreft. Ja. Nou, okay. Is dat ook iets wat u, waar u aan staat te denken als hij die koers langskomt? Nou, eerlijk gezegd denk ik daar niet aan. Je moet het niet met het, met het land voorstaan? Want ja, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Ik ben uh, eigen ondernemer met uh, vier broers. En uh, ja, we zullen allemaal een pas op de plaats moeten maken. En we zullen ook uh, toch. Uh... We moeten rekening houden met zoals het nu is... dat we daar toch genoegen mee moeten gaan nemen. En dat we niet meer terug moeten denken hoe dat het geweest is. Want dat kan niet. Dat dus kan de teneur niet. van de troonrede, zoals die al een heel klein beetje is uitklikt, die geldt ook voor u. Allemaal een beetje pas ja, op de plaats, ja. een beetje kan de maan, ja. een beetje somber. Zeker, zeker. Want uh, het kan niet anders. Het moet gewoon. We moeten nuchter, nuchter op onze voeten blijven staan. En toch uh, rekening gaan houden dat wat het nu is, als het zo blijft, dat we daar heel blij mee mogen zijn. En deze nuchtere waardenburger, ja. die is wel blij als straks de gouden koets langskomt. Ja, absoluut. Geniet ervan. Het gaat nog even duren. Het, uh, kwart over één wordt ze verwacht bij de ridderzaal. Nou ja, we staan er nog geen vijf minuten van af. Dus het is nog even wachten. En als ik omhoog kijk, dan hoop ik ja. dat we het droog houden. Val al mee. Beef bij nooit Dario. Degids.fm ze vragen nu die eens om extra geld, maar om meer vrijheid en verantwoordelijkheid. In een ingezonde brief in de Volkskrant stellen de burgemeesters van de vier grote steden... dat zij de sleutel hebben voor het herstel van de economie. Maar die sleutel past alleen als Den Haag de gemeente meer ruimte en vrijheid geeft. In de studio aan Den Haag, burgemeester Aleid Wolfson van Utrecht. Meneer Wolfson, goedemorgen. Goedemorgen. U wil meer ruimte en vrijheid. Op welke gebieden zoal? Nou, op verschillende terreinen. Als het gaat om bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid aanpak... als het gaat om bouwen, eh, kantoren, omvormen naar studenten... Huisvesting, als het gaat om het openbaar vervoer en de aansluiting van tram, trein en bus, wat nu vaak ingewikkeld is, geeft daar meer ruimte aan gemeenten om daar zelf hun beleid te kunnen maken. We vragen niet om meer geld, dat zal mensen verrassen, maar wel om meer beleidsruimte, dan kunnen we dat geld namelijk wat we nu al krijgen veel effectiever besteden. Den Haag zou veel tegenhouden met regels, voorwaarden en protocollen. Kunt u daar concrete voorbeelden van geven? Nou, nu bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid of alles wat met jeugd te maken heeft... Hè, dat ligt nu stil. Er zouden heel veel extra taken naar gemeenten gaan. Daar zijn we ontzettend voor. Van de provincie naar de gemeente, van het Rijk naar de gemeente. Dat ligt nu stil. En hoe de plannen eruit zagen, zou dat gepaard gaan... met ook heel veel verantwoordingsplicht naar Den Haag. En wij zeggen, geef ons wel die taken vinden we goed, vinden we goede ontwikkelingen. Een nieuw kabinet, welk kabinet het ook is, ga daar vooral mee door. Maar laat die, die bureaucratie, die verantwoordingsplicht, laat dat achterwege en geef ons, geef ons ook meer ruimte. En dan krijgen we straks nog allemaal onderzoeken van de Rekenkamer dat het geld verkeerd besteed is. Nee, want de verantwoording, als wij dat geld hebben, wij moeten natuurlijk ons wel verantwoorden naar de gemeenteraad. Elke euro die we besteden, nu ook al, leggen we verantwoording af aan de gemeenteraad. Maar nu vaak gebeurt het nog dubbel. En aan de gemeenteraad. En aan het Rijk. En in het verleden, dat is wel een mooi voorbeeld, de wet Werk en Bijstand, dus de Oude Bijstandswet. En nog zelfs door premier Rutte toen uh, gedecentraliseerd naar de gemeenten. Er was ook heel veel zorg om. Hè, van laten we de gemeenten niet te vrij. Ja. Dat is eigenlijk heel goed uitgepakt achteraf. De gemeenten hebben beleidsvrijheid. Kan nog veel meer hoor. Maar dat is een mooi voorbeeld van hoe dat, uh, hoe dat goed kan. En ja, op die manier om. zou je de economie in het slop kunnen trekken? Ja, dan kun je de economie veel, veel meer uit het slop trekken. Want uit onderzoeken blijkt dat je de economie weer vaart krijgt... met sterke steden en goed opgeleide mensen. Nou, dan moet je ook als stad uh, invloed bijvoorbeeld kunnen hebben over het onderwijs. Wij gaan nu alleen maar als steden over de gebouwen, over de stenen, ja. maar over de opleidingen. Dus als wij, in, wij, lopen in de, wij spreken met werkgevers in de stad en die zeggen we willen graag dat mensen op een bepaalde manier opgeleid worden, want daar hebben wij uh, gebrek aan of grote behoefte aan. Wij kunnen geen onder, uh, zaken doen met onderwijsinstellingen, waarbij we dan zeggen of zelfs kunnen eisen leid nou die mensen op, want daar heeft onze economie behoefte aan. Dat wordt allemaal vanuit Den Haag geregeld en wij krijgen alleen geld voor de stenen, waar soms de verkeer de mensen in worden opgeleid. Maar u kunt bijvoorbeeld toch wel een kantoor ombouwen... tot studentenhuisvesting, of kan dat ook niet? Dat kan, maar als, u, als ik u zo gewoon uitleg... met hoeveel bureaucratie er ook gepaard gaat... dat is niet zo heel simpel. En uh, er staan heel veel kantoren leeg in Nederland. De, de, die kantorenleegstand is groot. We hebben in de stad... voor de andere steden geldt het ook... maar in Utrecht speelt er ook heel sterk veel studenten... die gebrek aan huisvesting hebben. Nou, we zouden dat graag soepel en snel... Uh, leegstaande kantoren willen ombouwen... naar studentenhuisvesting. Nou, dan, dan heb je woningwet, bestemmingsplannen, nou, noem maar op, financieringstoestanden eromheen. Dat is echt vrij ingewikkeld. Ja. En ook daar zouden we graag veel meer ruimte willen hebben om dat mogelijk te maken. Dat kost geen geld, maar er is wel um, ja, minder regels... waardoor de gemeenten beter die studenten kunnen bedienen. En het aansluiten van het openbaar vervoer, dat is ook nog allemaal een ramp? Nou, dat, is, dat, is, ja, dat is soms, ik weet niet of u veel met het openbaar vervoer reist... Ja. maar dat is, de aansluiting van de bus, de tram, uh, de trein... Uh, en, en, uh, en andere vormen van vervoer is soms heel ingewikkeld. In Amsterdam is het uitgerekend, we hebben het nog niet gedaan. Maar als dat veel beter op elkaar aansluit... dan kunnen mensen 20 tot 30 procent sneller van de tijd op hun werk zijn. En nu gaat de gemeente gaat soms over de bus... een stadsregio over de tram... het Rijk gaat over de trein. En wij zeggen, ga nou in en rond die steden... leg dat geld wat je beschikbaar hebt voor openbaar vervoer... leg dat daar neer en laat dan die steden zaken doen met trein, bus en tram... zodat het goed op elkaar aansluit... Ja, en dan ook daar de euro's veel effectiever besteed kunnen worden. Ik horen alleen maar over die vier grote steden... maar die kleinere gemeenten zijn er dus kennelijk ook bij nodig. Nou, de, de, kleinere steden die rondom, of de kleinere gemeenten die rondom uh, de steden liggen... die steunen dit zeer, maar die zeggen vaak ook... wat goed is voor de centrumstad, is ook goed voor ons. Die voelen zich niet gepasseerd met dit plan? Die voelen zich in het geheel niet gepasseerd. Dus dat weet u zeker? Dat weet ik zeker. Gemeenten die krijgen steeds meer taken van de Rijksoverheid. Uh, jullie vragen niet meer om meer geld. Nee. Uh, dat heeft u niet langer nodig om die taken te kunnen uitvoeren? Ja, er is wel, uh, eerlijk en zeerlijk, er is best grote behoefte aan geld. Uh, maar we zijn ook realistisch. We zeggen ook veel meer extra geld dan we nu hebben, zit er gewoon de komende tijd niet in. Nu kun je daar energie in gaan verliezen en daarover gaan soepatten met het Rijk. Maar we hadden een mooie G4-conferentie een tijdje geleden met alle colleges van BNW bij elkaar, waar ook de premier uh, aanschoof... En toen kwamen we ook eerlijk tot de conclusie, extra geld zit er gewoon niet in. Laten we daar dan verder niet over praten, maar laten we wel praten over die extra uh, ruimte uh, die steden kunnen krijgen. De premier was daar zeer uh, bevattelijk voor en ik hoop dat het nieuwe kabinet, welk het ook is, en een nieuwe kamer, daarom hebben we dat nu op dit moment gedaan, het daar ook uh, bevattelijk voor is. En, en ons ook behoed, uh, want we hebben afgelopen jaar ook heel veel energie, uh, hoe zal ik het zeggen, verspild. Wat er ook allemaal de structuurdiscussies uh, gaande waren. Ja. De, de provincies moesten samen, of de stadsregio's moesten ja. worden opgeheven. Nou, dat leidt tot een verspilling van energie. En we hebben ook gevraagd in dit stuk: belast ons daar even niet mee. Bevries het even en geef ons beleidsvrijheid. Geen extra geld en belast ons niet met discussies die in de praktijk leiden tot alleen maar. Energieverlies. Er moet een nieuw elan komen en een mentaliteitsverandering. Kortom, een new deal, dat zeggen de burgemeesters... en dat zegt ook de hele gemeente. Dat wil zeggen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en u van Utrecht. Een scherpe samenvatting. Alain Wolsen. Just keep changing the station. Are you the better? You know what love's about. Heard it on your stereo. Everybody does without broken-hearted comic book heroes. Don't worry, your pretty little head, now, honey, 'cause it's only touch.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 Meneer De man is inmiddels 60. John Hyde, Radio Girl, is een nummer uit 1979. Nederlandse vakantiegangers nemen jaarlijks enkele duizenden zielige honden mee uit Zuid-Europa om ze hier een beter leven te geven. Honden die bij aankomst in Nederland vaak ziek blijken te zijn. En volgens dierenarts en microbioloog Paul Overgauw... moet de Nederlandse overheid deze import van honden streng gaan reguleren... en hierbij een voorbeeld nemen aan Engeland. Dag meneer Overgauw. Ja, goedemorgen. Volgens u is het Nederlandse importbeleid ten aanzien van die zwerfhollen te soepel. Wat moet er veranderen? Ja, wat moeten moet er veranderen. Er zijn natuurlijk eisen als het gaat om import van, van hond en kat uit het buitenland. Denk maar aan de verplichte hondsdolheidsvaccinatie, de rapiesvaccinatie. Maar omdat we weten dat er bepaalde aandoeningen meegenomen kunnen worden... het zijn dierziekten, maar nog belangrijker ziekten die over kunnen gaan naar de mens, de zoonoze. Zouden we meer aan... u, u mompelde iets, wat, wat zei jullie? Zo-onozen. Ja, zieken... dat zijn die ziekten die overgaan aan de mens, naar de mens. Ja. Ja. En die zouden we wat, nou, wat harder kunnen bestrijden door verplicht te stellen... dat ze op zijn minst ontwormd zijn tegen lintwormen... en behandeld zijn met tegen tekenen en vlooien. net zoals de Engelse overheid. Dat is eigenlijk wat de Engelse uh, overheid dus doet, ja. Jannie Kroon van de stichting Poor Animal. Dat is een stichting die zich inzet voor het welzijn van zwerfdieren. Dieren zitten niet bij mij, die zit in de studio in Tilburg. Mevrouw Kroon, ook goedemorgen. Is het Nederlandse importbeleid voor honden te soepel? Bent u het eens met meneer Overgaal? Ze zouden bepaalde transporten wel goed moeten controleren. Dat vindt u je ook? Kun, ja, je kan zo doorrijden. En wij zijn zelf nu bezig om dan een status te krijgen... dat als er een transport uh, aankomt of aangehouden wordt... dat dat naar ons toe komt. Hoe bedoelt u dat? Uh, dat, dus dat het ja, eerst bij natuurlijk... u wordt voorgereden en dan uh, controleert ja, zo, u? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. ja. Nee. Overgaan, dat is een prima zaak, lijkt me, of niet? Nou, inderdaad, alles wat bedrijfsmatig wordt uh, binnengebracht ja. uh, aan, aan dieren... dan denk ik ook aan de illegale hondenhandel, of de malefide hondenhandel. Dat, dat is verplicht om zich te melden. En als we daar naar kijken, dan weten we dat het gaat om minstens 50.000 tot 80.000 pups. En er worden maar 2.000 per jaar gemeld. Dus er gaat ontzettend veel onbekend de grens. En er zijn een heleboel van die organisaties die uh, van die zielige dieren meenemen... vanuit het zuiden van Europa natuurlijk. Dat klopt, het aantal organisaties neemt toe hier in Nederland. En ook in dat soort landen hè, wordt dat uh, steeds meer aandacht. Aan besteed. Dus ja, wij, wij zien ook elk jaar dat er steeds meer honden deze kant op komen. En vindt u dat een goede ontwikkeling of een zorgwekkende? Nou, ons beleid is vanuit de beroepsorganisatie de Maatschappij voor Diergeneeskunde om dat zoveel mogelijk niet te doen. Dus of laat die honden gewoon daar waar ze zijn. Lokaal proberen oplossingen te zoeken. Organisaties te steunen die daar zijn, proberen daar een goed thuis voor te vinden eh, om de problemen niet hier naartoe te transporteren. Mevrouw Koon, laat ze toch gewoon ja. daar. Nou, daar ben ik niet mee eens. Ik doe dit al 17 jaar. Ik heb al duizenden honden aan een, uh, aan een goed huis geholpen. Kunt u wat dichter bij de microfoon komen? Of is ik dat heb al ja, duizenden mensen aan een, goed, uh, aan een heel lief en gezond hondje geholpen. Ja. In de 17 jaar tijd hebben we pakweg drie keer hondenziekten meegehad. Rabies nog nooit. Wat wel een probleem is, maar dat komt ook in Nederland voor. En dat zal meneer die daar zit ook wel weten. Dat is de, de Vossen-lindworm. Uh, die komt gewoon hier ook voor. De Giardia, de coxidiosis, de Eligia. Maar ook dat is in Nederland. Het gaat waarschijnlijk alleen om de Rabius. Nee, er is meer aan de hand. Als ik het heb over oh. de Egine de, Kokken. De, de, de zusje van de lindworm. die ja? komt in Nederland niet voor. Die komt in Zuid-Europese en Oost-Europese landen wel degelijk voor. En dat is echt een gevaarlijke aandoening voor de mens. En de vossen dan? Die de lindworm komt uh, alleen in de grensgebieden. Sporadisch wordt hij daar aangetroffen. Groningen, Limburg. Uh, in Schravenzanden is die ook al? Dat is, nee, niet de lindworm. Ja. En daarnaast toch, de dierziekte die noemt drie keer hondenziekte. Maar het gaat met name om die Zuid-Europese ja. ziekten die hier niet voorkomen. Denk maar aan. Een babesia, een bloedziekte, denk maar aan en een, een ernstige ziekte. Daar, moet het, daar moeten de dieren op getest worden. Daar, dat willen we ook dat we dat niet mee gaan nemen, want dan kom je hier in de ellende. Doet u dat, ja, babesia maar... en leishmania testen doen? Ja, ja. maar ja? ik ben van mening, als er vandaag zo'n vliegje steekt en vandaag wordt er dan een bloedtest gedaan, dan is dat nog niet te Precies. zien in het bloed. Precies, niet al die testen die, die zijn nee. even betrouwbaar. Nee. Kijk, en een ander probleem wat we signaleren is dat die dieren hier naartoe komen... en dan onvoldoende gesocialiseerd zijn. Die dieren worden daar, zeker de zwerfdieren, natuurlijk niet naar een puppycurs gestuurd. Die worden niet met alle liefde omringd als ze opgroeien. Die komen hier weer in het asiel terecht en dan verplaats je het probleem. Nee, dat is niet waar. Bij mij, bij mij loopt alles los. Ik heb 150, soms 180 honden. Wacht, wacht even, los. 180 honden? Waar oh, ja, lopen die? Ja. Bij mij, op de boerderij. Er alles moet wel een enorm hebben eromheen dan, of niet? Uh, na 17 jaar dan gaat het goed. Uh, ik heb haast geen hokken. Een hok is alleen bestemd voor een hond die misschien bijt of die loops is. Of die gesteriliseerd is. Maar verder niet. Alles loopt bij ons door elkaar, zoals in mijn keuken zitten de 45. In mijn slaapkamer, overal zitten ze. Nee, en en een, wat doet u dan aan, aan, aan ziektepreventie, als ik vragen mag? Een, een ziektepreventie, als de dieren aankomen... Ja, ik zeg altijd, de koningin zit in de gouden koets nou, maar ik ben de poepkoningin. Daar is heel veel aan te zien. En vertrouw ik het niet, dan heb ik thuis zelf testjes, CQ, gelijk naar de dierenarts. En aan de ontlasting zie je ja, Giardia coccidiosis. Dat zie je allemaal aan de ontlasting. En je kijkt ze in de, in de blauwe ogen. En dan weet je meteen. Nee, dat is niet waar. Nee, nee, hè? nee. We gaan wel echt met het, een, een testje te werk. Maar als ze binnenkomen de uh, meeste gevallen natuurlijk gelijk ontwormen. De Milbomax, die is super, ook voor de hartworm. Het gaat allemaal goed daar. Nou, te, kijk, een hartworm is ook een, een zo'n ziekte die we uit Zuid-Europa uh, importeren. Yeah. Uh, als we dat zouden hebben onder de leden, dan redden we het niet meer met een uh, Milbomax-tabletje. Als we dat echt nee, hebben, nee, natuurlijk dan niet. hebben we echt een probleem uh, bij die dieren. En dat is enerzijds natuurlijk het probleem, een stuk dierenwelzijn. Anderzijds, ja. als dat soort honden bij een nieuwe eigenaar terechtkomen... met alle goede bedoelingen van die, hoor, en dat, dat, dat wil ik u ook echt niet ontzeggen... Ja. dat begrijp ik van, van harte. Dan krijgen die mensen die, de, die ellende erbij. En dan gaat zo'n hondje nog een keer dood ook. En dat, dat, dat willen we natuurlijk zo waarom willen die komen. mensen toch zo'n zielige hond uit Zuid-Europa? Ja, de asielen zitten hier ook nog altijd vol nee, met Nee, dat is dat niet waar. Komen. Alleen met katten. Waarom willen ze een hond daar vandaan? Mensen die daar vandaan komen... In Juist in de vakantietijd hebben wij het hartstikke druk. Die mensen die dus, die gaan eerst op vakantie en dan weten ze dat ze een hondje gaan nemen. Nou, als ze dat hondje dan daar zien, nemen ze het van daar Zo mee. werkt het, meneer Hogevaar. Nou, in een heleboel gevallen is dat zo. Ja, dan worden de mensen ter plekke, ja. die, die, die gaan door de knieën en die, die nemen ze een hond of een kat mee. Ja, dat ja. klopt. En die zouden wij natuurlijk daarvoor zoveel mogelijk willen waarschuwen... van jongens, weet wat je doet en, uh, en denk er goed over na... en kijk eerst eens lokaal wat de mogelijkheden zijn om zo'n dier op te vangen. En dan een streng toelatingsbeleid. Als we aan de grens komen, is die minst, in grens? Juist. En op zijn minst is dat een stuk bewustwording van de mensen. Hartelijk dank. Paul Overgaal, dierenarts en microbioloog... aan de Universiteit van Utrecht en Jannie Kroon van de stichting Poor Animal. Wat spettert er nog van de buis vanavond? De groepsfase in de Champions League begint weer. In de groep D speelt Ajax en Dortmund tegen Borussia. Allebei ploegen met jonge talentvolle spelers. Ik ben benieuwd of Ajax bestand is tegen de kolkende Borussia-fans... die hun club doet dik en dun aanmoedigen. Altijd. Het grootste stadion van Duitsland zit er stamvol. Vanaf kwart over acht de voorbeschouwing op Nederland 3... en de wedstrijd zelf begint om kwart voor negen. Meer sport, het WK wielrennen op de weg in Valkenburg. Veel individuele tijdritten van dames junioren en van de dames elite... En er is een verslag van te zien van 10 voor half 12 op Nederland 3. Dat heeft niet de hoogste prioriteit, denk ik, maar je weet maar nooit als je nog lang wakker bent. En als u al die sport niet ziet zitten, dan kunt u kijken naar Doomsday Preppers, oftewel het einde der tijden, op National Geographic. Op die zender kunt u elke week zien hoe mensen zich voorbereiden op het einde van de wereld. Zij geloven in het einde van de wereld en hoe bereiden ze zich daarop voor. Om tien uur op National Geographic. En vergeet niet te kijken naar de documentaire De Hartslag van het Stedelijk van Roel van Dalen. Mooie film, prachtige film. En die vertelt de geschiedenis van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Via de zes naoorlogse directeuren en hun belangrijkste aankoop. De Hartslag van het Stedelijk om vijf voor elf op Nederland 2. Zometeen op deze Prinsjesdag een bijzonder programma op Radio 1. Jurgen van der. Samen met Lucella Carrasso. Went er al een beetje, Jurgen? Ja, het is uh, fantastisch, Felix. Waar ja. zitten jullie in Den Haag? Ja, in de Tweede Kamer zitten we in de hal. Uh, bij, de, bij de bekende trappen die naar boven gaan en naar beneden, nu stilstaan, overigens. Ik weet niet of dat uh, symbolisch is voor deze dag. We staan altijd stil, Jurgen. Als de uh, minister de Jager van Financiën eraan komt, gaan ze rollen. Oké, okay. maar we gaan het hier doen, Felix, tot half vier. Alles over koning uh, Prinses. Prins, prins, prins ja, prins ja. We gaan nog even oefenen hier, komt helemaal goed. de gids.fm. Tot kwart over twaalf, inderdaad. Dan kom je tot Twee dingen. Two. Two. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen.